Michel Koenen met het NOS-journaal. Ongeveer duizend betogers die door de politie zijn ingesloten op de Leidse Kade in Amsterdam worden met bussen weggevoerd. Voor de demonstranten de stadsbussen ingaan krijgen ze een mondkapje op. Ze waren weggestuurd van het Museumplein. Daar werd gedemonstreerd tegen de coronaregels. Amsterdam liet de betoging beëindigen omdat die niet was aangemeld. Op de Leidse Kade geldt een noodbevel, net als op het nabijgelegen Museumplein. Burgemeesters van elf gemeenten met een grote Molukse gemeenschap hebben een brief geschreven aan de Nederlandse regering. Daarin doen ze een oproep om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland, morgen precies 70 jaar geleden. Ze werden onder meer opgevangen in doorgangskamp Westerbork en concentratiekamp Vught. In het programma Hilversum uit op NPO Radio 1 stelt de burgemeester van de gemeente Zuidplas dat de tijd rijp is voor erkenning van het leed. En gemeenten als Breda, Culemborg, Assen, Woerden en Vijf Herenlanden hebben de brief ook ondertekend. In België heeft een reuze panda vanmiddag een van zijn verzorgers aangevallen. Dat gebeurde in een dierentuin in Brujelet. De man is gebeten in zijn armen en benen en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar, melden Belgische media. En de panda zou in een gang zijn geweest waar alleen verzorgers kunnen komen... De panda is een jong van een Chinese bruikleenreuzenpanda. Eigenlijk zou hij begin dit jaar teruggaan naar China om deel te nemen aan een fokprogramma. Maar het vertrek is voor onbekende tijd uitgesteld. En de wielerklassieker Milan Sanremo is gewonnen door de Belg Jasper Stuiven. In de eindsprint bleef hij de Australiër Caleb Ewen en de Belg Wout van Aert voor. Mathieu van der Poel werd vijfde in Italië. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en wat regen. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen eerst nog wat regen, later ook opklaringen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt morgen ongeveer acht graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld...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 Eindigheid, verbonden voor altijd. En al zijn we ver, ik raak jou niet kwijt. Dat zijn onze kracht. Voor dit de mooiste nacht, laat mij maar vrij.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 We zijn nu onderweg Naar de open lucht Dankzij onze kracht Wordt dit de mooiste nacht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 Achteraf krijg je spijt, want je bent me krijgt: pas achteraf, krijg je spijt. wordt de mooiste herinnering, die ik van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering, die houdt ons bij elkaar. Je weet als ik van huis ben dat ik geen gekke dingen doe.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 I see that it's you, I need it all alone no, Maybe I'm too late and gone, it always seems to go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 6.9 ZFM. Ik heb van niemand zo gehouden, alles draaide echt om jou te lief. Van mijn leven, mijn idee ja.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 to die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 Jou. Ik heb het vaak gezegd. Maar nu pas dat je gaat. Op 9. Ik wil jou iets vragen, schat. Waarom hebben wij nooit iets gehad?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 We are the Midnight, Midnight Dynamo's We are the Midnight Dynamo's Geef nu de beat, gooi je haren los We are the Midnight, We are the Midnight, Midnight Dynamo's Zonder je mobiel dan is het feest, ja het is hier altijd top Enig weet ik wel, we trekken aan de bel en de kroeg gaat op zijn kop We kallen erop los, we zakken lekker door en we dansen op de bar